6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. FVV Bouw stemt in met pensioenakkoord. PVV, teleurgesteld over Griekenland-brief De Jager... en EU-beraad Europese crisis, levert weinig op. Het weer, de buigheid neemt toe... en vooral in het Westen valt regelmatig neerslag. Vanavond houden de buien nog lang aan... maar vannacht trekken de meeste buien over de kustprovincies... Morgen is het wisselvallig met regelmatig regen- en onweersbuien. En het wordt dan hooguit 17 graden. Het pensioenakkoord komt steeds dichterbij. Maar er is een meerderheid in de Tweede Kamer. De werkgevers zijn voor. En sinds vanmiddag is er ook een meerderheid binnen de FNV. Want FNV Bouw, de bond voor de bouwvakkers... stemt dan vanmiddag ook in met het akkoord. Voorzitter John Kerstens van FNV Bouw. Wat onze mensen heeft doen overtuigen... dat is dat er de afgelopen week nog een aantal concessies zijn gedaan... Eerst door minister Kamp in een overleg met onder andere de vakcentrale FNV... en later door diezelfde minister Kamp in een debat met de Tweede Kamer. En bij die concessies zijn een aantal nieuwe maatregelen afgesproken... En als je die met elkaar op een slimme manier combineert... dan komt die fatsoenlijke AW op 65, wat voor ons een belangrijk punt was... bij de beoordeling van het pensioenakkoord, heel erg dichtbij. Ab van weer bondgenoten de twee tegenstanders nog steeds... die zijn niet overtuigd dat die aanpassingen goed uitpakken... voor mensen met een laag inkomen. Maar u bent het daar dus nu niet meer mee eens door die aanpassingen? Nou ja, we hebben berekeningen gemaakt voor onze achterban. Dat zijn de mensen die op jonge leeftijd beginnen zwaar werk doen... en niet de hoogste inkomens ze hebben, zeg maar de bouwvakkers... En wij kennen in onze sectoren al een tijdje een werkgeversbijdrage die je nu dus kunt inzetten voor je pensioen. En daarnaast is het zo dat ja, als je straks langer moet gaan doorwerken, niet als gevolg van het pensioenakkoord, maar omdat dat nou eenmaal aan de orde is, je er sinds de nieuwe afspraak van deze week ook een bonus voor krijgt, om het zo maar te zeggen. En die combinatie van die factoren, die brengt die fatsoenlijke AW dichtbij. Ja, wat was de stemverhouding? Even kijken, volgens mij hadden we 38 mensen voor en 8 mensen tegen. Door uw besluit hebben de, de ja-zeggers aanstaande maandag... als de vakcentrale FNV dan echt bij elkaar komt, hè? een meerderheid bekeken zaak? Ja, ik, ik heb al afgeleerd om met betrekking tot het pensioenakkoord te spreken... over het is gebeurd, het is geregeld of het wordt allemaal niks. Uh, nou, denk ik niet dat er dit weekend nog heel veel kan gaan gebeuren... maar laten we maandagmiddag maar gewoon rustig afwachten. Ja, want nu bent u eigenlijk degene die de doorslag geeft. Vindt u dat een fijne situatie? Nee, ik heb gezegd dat uh, nu iedereen beweerde dat wij de sleutel in de handen hebben, dat geen positie is waar wij om hebben gevraagd. We hebben juist ons uiterste best gedaan om de hele FNV op één rij te krijgen. Dat was onze doelstelling, de best mogelijke afspraken voor onze mensen op een manier die de hele FNV kan meemaken. Ik denk dat we daar als FNV een aantal kansen hebben laten liggen. En ja, toen die sleutel eenmaal bij ons kwam liggen, hebben wij natuurlijk gewoon zo goed mogelijk de afwegingen te maken. En dat heeft geleid tot die jaar. Voorzitter John Kersen van FNV Bouw, dank u wel. Dat FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord is een opsteker voor de PvdA. De partij gaf donderdag zijn goedkeuring aan het akkoord. Nu er een meerderheid bij de vakbond lijkt te ontstaan is er rugdekking voor de Sociaaldemocraten. Politiek verslaggever Wilco Boom die sprak met de fractievoorzitter. Meneer Cohen, FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Een hele opluchting zeker. Nou, ik ben daar blij om. Uh, ze hebben daar uh, uh, uh, over geaarzeld. En de eisen die wij hebben gesteld en die door minister Kamp zijn overgenomen, die hebben belangrijk, denk ik, bijgedragen aan het feit dat zij nu hebben ingestemd. Hoe belangrijk is het voor de Partij van de Arbeid dat FNV Bouw nu ook ja heeft gezegd? Uh, tuurlijk is dat belangrijk. Kijk, wij hebben uiteindelijk gezegd wat er nu voor ligt, dat is een akkoord waarvan wij denken dat dat goed is. En dan spreekt het ook vanzelf dat je ook graag wil dat uh, daarmee er ook een meerderheid komt bij de FNV. Als ze nee hadden gezegd, had u natuurlijk een probleem gehad, want u had al ja gezegd. Zeker, maar eh, ik heb de bouwbond ook heel goed begrepen. Natuurlijk hebben wij daar ook in een eerder stadium contact mee gehad. En het feit dat de eisen die wij hebben gesteld, eh, nu ook door de bouw gehonoreerd zijn, dat doet mij deugd. Nou doet zich de merkwaardige situatie voor dat er nu al twee belangrijke onderwerpen zijn... waar het de Partij van de Arbeid is die het kabinet steeds steunt. Hè. Dan gaat het om de euro, om Griekenland en nu ook om de pensioenen. Is dat voor een oppositiepartij niet gek? Want u zegt steeds, het kabinet raakt juist de kwetsbaren. Laat de kwetsbaren opdraaien voor de rekening van de crisis. In de eerste plaats, als wij tegen hadden gestemd... was precies hetzelfde gebeurd met die kwetsbare mensen. Helaas, en dat ligt echt aan het kabinet... die op dit punt totaal verkeerd beleid voert. In de tweede plaats, het akkoord over AOW en pensioenen... dat past in onze visie. Een visie die het ook noodzakelijk maakt... om grote hervormingen toe te passen... zodat we ook echt met opgeheven hoogte in kunnen gaan. Ja, maar als het gaat om steun voor de Grieken, steun voor de euro, als het gaat om het verhogen van de AOW-leeftijd, zegt Geert Wilders, ja, ik was man handen in onschuld, ik steun het niet, ik ben er tegen. En de Partij van de Arbeid helpt het kabinet? In mijn opvatting is wat Geert Wilders hier doet totaal onverantwoordelijk. In beide gevallen. Als hij zegt van ik wil helemaal niks met de AOW, dan betekent dat dat je daarmee een grote hypotheek op de toekomst legt. Wat hij zegt over Griekenland betekent dat je daarmee de recessie over je afkondigt. En om die reden hebben wij daarin, voeren wij onze eigen politiek daarin. Ja, u voert uw eigen politiek, maar u steunt het kabinet. Een kabinet dat eigenlijk weg moet. Dat is toch een ingewikkeld verhaal om uit te leggen. In beide gevallen, als wij anders een andere opvatting hadden gehad... dan was het kabinet er ook gebleven. En dan had het kabinet precies diezelfde verkeerde dingen gedaan... die ze nu ook doen. Dat staat daar los van. Het kabinet had er gewoon gezeten. Dankzij Geert Wilders, die op deze hoofdpunten het kabinet niet steunt. Hoewel die... Je moet die vraag aan hem stellen. Hoewel op deze belangrijke punten het kabinet een totaal andere koers vaart dan hij wil... zegt hij, kabinet blijft maar zitten. Ik zeg tegen hem, trek de stekker er dan uit. Jij kan het doen. Vandaag. Ja, maar dat doet hij natuurlijk niet, want dan gaat Cohen regeren. En dat is volgens Wilders het allerergste wat het land kan overkomen. Hij is degene die de stekker er kan uittrekken. Hij kan ervoor zorgen dat dit kabinet dat beleid wat hij zo desastreus vindt niet voert. Ik kan dat niet, hij kan dat. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De PVV is teleurgesteld over de brief van minister De Jager... over de gevolgen van de Griekse crisis. PVV-leider Wilders constateert dat de brief geen antwoord geeft... op wat plan B is voor het kabinet. Hij wil weten wat het kost om Griekenland te blijven steunen... en wat het kost als de financiële hulp onmiddellijk stopt. PvdA-Kamerlid Plasterk zegt dat hij ook niet had verwacht dat alle scenario's in de brief staan, omdat voorspellingen moeilijk zijn. Je kunt er geen lineaal langs leggen, zegt Plasterk. Minister De Jager zei eerder dat de cijfers te onzeker zijn om openbaar te maken. Kamerleden kunnen die informatie overigens wel vertrouwelijk inzien. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken roept de Palestijnse autoriteit... geen eenzijdige stappen te nemen in het vredesproces. Rosentaal belde vandaag met president Abbas. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom dit telefoongesprek? Ja, minister Rosenthal die heeft gebeld met president Abbas van de Palestijnse autoriteit... om hem te vragen niet het lidmaatschap van de Verenigde Naties aan te vragen... volgende week in New York als de Verenigde Naties hun halfjaarvergadering hebben... Volgens Rosenthal is dat een eenzijdige stap in het vredesproces... Die, dat, die eigenlijk desastreus is voor dat vredesproces... omdat er voor hem, volgens hem, alleen maar um, via onderhandelingen... een oplossing kan uh, worden gevonden voor uh, het al decennia durende conflict... tussen Israël en de Palestijnen. En wat is de inzet van Nederland? Nou ja, dat er dus door onderhandelingen uh, een vredesregeling tot stand komt. En dat moet dan allemaal onder de hoede van het zogenaamde kwartet. Dat, uh, dat zijn de, de Verenigde Staten, de Europese Unie, de VN en Rusland... Die moeten ervoor zorgen dat de onderhandelingen weer komen. En Israël en de Palestijnse autoriteit moeten daar dan samen aan mee gaan doen. Uh, het is goed te bedenken dat Roosdaal niet alleen heeft gebeld met Abbas. Hij heeft ook contact gezocht met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman Om hem te vragen uh, ook een gebaar te maken. Zodat er de onderhandelingen hervat kunnen gaan worden. En dus uiteindelijk uh, op, op die manier tot een, tot een vredesregeling kan worden gekomen. Kunnen we zeggen dat Nederland een ja, actieve rol speelt in het vredesproces? Nou, het lijkt er in elk geval op dat minister Roosentaal een actieve rol probeert te spelen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger minister Verhagen... Van, uh, die in het vorige kabinet minister was van Buitenlandse Zaken... en die ook regelmatig in het Midden-Oosten te vinden was om daar met deze en gene te praten. Uh, opvallend is overigens dat dit kabinet uh, nadrukkelijker de kant kiest van Israël. Uh, Israël is ook het enige buitenland dat in het uh, regeerakkoord wordt genoemd. Wilco, dankjewel. Wilco Boom. De top van Europese ministers van Financiën in Polen heeft bijna niets opgeleverd. Centraal in het overleg stonden de aanpak van de eurocrisis en verdere steunmaatregelen voor Griekenland. Iedereen was het er alleen over eens dat de financiële positie van de banken versterkt moet worden. Hoe is onduidelijk gebleven? Banken moeten nog beter voorbereid zijn op toekomstige crisis, vinden de ministers. Acht Europese banken, vijf Spaanse eronder, zakten in juli nog voor een tweede stresstest. Duitsland, Frankrijk en België die hebben op de top in de Poolse stad Wroclaw tevergeefs gepleit voor een wereldwijde bankentax op financiële transacties. aantal landen vindt dat er te veel haken en ogen aan zitten. De bankentax komt opnieuw ter sprake op de top van de G20, die is in november in Kamp. In Noorwegen is dinsdag een man gearresteerd die van plan zou zijn geweest... de Deense cartoonist Koert Westergaard te vermoorden. Volgens een Noorse krant werden bij de Noord thuis in Oslo... automatische wapens en explosieven gevonden. Westergaard was maandag in de Noorse hoofdstad... en kreeg van de politie het dringende verzoek... om meteen terug te vliegen naar Denemarken. De cartoonist zei later dat er een aanslag op hem was vereideld... maar er is officieel niets meegedeeld. Het is onduidelijk of de gearresteerde Noor een moslim is. Veel winkels kampen sinds het einde van de middag met een pinstoring. Betaalorganisatie Currens zegt dat de oorzaak nog niet duidelijk is. Het systeem zou haperen, pinnen lukt soms wel en soms niet. De omvang van de storing is niet bekend. Currens zegt met man en macht te werken aan een oplossing. Leerling van de school in Delft, die gisteren werd opgepakt voor wapenbezit... Komt vanmiddag vrij, of is vanmiddag vrijgekomen. De jongen van 18 moet zich vrijdag voor de rechter verantwoorden. De politie zegt dat hij nu al wordt vrijgelaten... omdat hij excuses gaat maken op school. Hij zou geen kwade bedoelingen hebben gehad. Plek bleek overigens te gaan om een alarmpistool. En dat droeg de scholier niet bij zich, maar het lag in zijn auto. De school in Delft werd gisteren uit vrees voor geweld ontruimd. Op de Ginkelse Heide bij Ede is vandaag de slag bij Arnhem herdacht. Duizenden parachutisten landen op de heide ter herinnering aan de 2000 geallieerde parachutisten... die daar in 1944 werden gedropt. De operatie kostte tientallen parachutisten het leven. 150 parachutisten raakten bij de dropping vermist. Bij de herdenking hadden de parachutisten veel last van harde wind en bewolking. Tien deelnemers liepen botbreuken op. Ook wordt één dropping een uur uitgesteld door het slechte weer. Sport. Wielrennen, Lars Boom, die begint als klassementleider... aan de slotdag van de ronde van Groot-Brittannië. De rambo die verdedigde de leiderstrui met succes vandaag... in de zevende etappe. De dagzegen ging naar de Litouwer Bakdonas. De snelste was die van een kopgroep van zes. Motorcoureur Casey Stoner staat op pole position... bij de start van de grote prijs van Aragon. In Spanje is dat. In de kwalificatie bleef hij ploegenoot Dani Pedrosa net voor. Stoner is na 13 wedstrijden de leider in de WK-stand. Verkeersinformatie. Kees Bak zit bij de ANWB. is dan nog op de A1, vanaf Amsterdam naar Amersfoort... bij Laren, 2 kilometer door werkzaamheden. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam, tussen de afwit Soest en Laren, vier kilometer. En ook werkzaamheden op de Aadse Hals, Utrecht, Den Haag... tussen Reewijk en Gouda, drie kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws. FVV Bouw stemt in met het pensioenakkoord. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken die roept de Palestijnse autoriteit op... geen eenzijdige stappen te nemen in het vredesproces...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 Bel 0800-0105. Ook voor de voorwaarden, Vastberaden en, nee, ieder... Vast en met inzet van ieder... Nee, Dennis, inzet. Zat. Zat. Vastberaden en met inzet van ieder... moet worden gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Aan proefdiervrije techniek, Steun Dennis met zijn troonrede op Prinsjesdag. Ga naar proefdiervrij.nl. Rotvliegen!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 Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Toen vorige week zondag de aanslagen op Amerika van 11 september herdacht werden... kwam ook onvermijdelijk de complottheorieën weer te sprake. Stef Aupers, hij is cultureel socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... gaat ons zo dadelijk vertellen... Waarom we juist in onze tijd zo gevoelig zijn voor complotdenken. En vorige week nam forensisch psychiater Karel Oei afscheid van de Universiteit van Tilburg. In zijn afscheidsreden pleit hij voor meer aandacht voor de rol van het onbewuste. En ook hij is hier. En we hebben live muziek van Miss Molly and Me. -Oei. En Stef Oopers, ik wou even met een bericht beginnen dat we vonden op de website van de Volkskrant. is een onderzoek uh, gedaan aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland. En daaruit blijkt dat een hoge eigendunk gunstig kan zijn. Bluffers bereiken vaak meer dan mensen die denken: Nou, kan ik dat wel? Dat hebben ze gedaan onder heel veel studenten. Uh, Stef Oopers, uh, zie je dat bij jouw studenten ook? Dat je denkt: Nou. Die bluffertjes die komen vaak verder dan de mensen die misschien te bescheiden zijn. Of... Ja. ja, ik zie dat. Eerlijk gezegd, zie ik dat wel. Ja, ik bedoel, je hebt veel twijfelaars en die twijfelen overal over. En die komen, komen niet echt ergens. En je hebt toch de bluffers die uh, vaak een komen. En je, volgens mij zie je het ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld dat, uh, dat, uh, dat als ik het goed heb, maar misschien uh, naar mijn collega, je daar meer over weet. Uh, dan, is, dan scoren mensen die in een hoge functie zitten in het bedrijfsleven... behoorlijk hoog op de schaal van narcisme. Dus die overschatten zichzelf en die zijn misschien niet zo aardig... maar ze zijn wel succesvol. Dus ik uh, kan me daar wel wat bij voorstellen. Karel Oei, uh, Hoe ja, u hebt afscheid genomen, maar u ja. herinnert zich... uw studenten natuurlijk nog heel goed. Ja, zeker. Uh, wat mij betreft zijn het vooral de primaire uh, reactiemensen... Uh, die dus uh, spontaner zijn dan uh, inderdaad de, de secundaire denkers... Hè. Ik zou bijna zeggen, filosofen krijg je niet zo gauw... als leider van een politieke partij bijvoorbeeld. Hè? Want die moeten altijd eerst een paar minuten nadenken... voordat ze werkelijk tot een bepaalde gedachte komen. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk te maken ook met een overzicht. Hè? Als je dus een soort helikopterview hebt... dan moet je op zoveel uh, dingen mm -hmm. gaan letten... terwijl je wanneer je maar één klein dingetje in je, veld, in je gezichtsveld hebt... dan kun je al meteen erop reageren. Maar het ligt natuurlijk ook aan de anderen die dat niet hebben... die zichzelf eerder als... Uh... Nou, ik ben niet zo goed. Die geven zich misschien eerder gewonnen in situaties... waardoor die bluffers eigenlijk het vrije veld hebben. Stef, Nou ja, dat, dat lijkt me dan inderdaad een, een, een tweede ding. Dat op het moment dat, uh, dat de gestevig gestevigd tekeer gaan... dat ze zich terugtrekken... Ja, en dan krijg je een soort zichzelf versterkend effect. Als je al een twijfelaar bent, wordt het erger... in een sociale context ja. waar heel veel schreeuwelijken zitten natuurlijk. En de vraag is of... Um, het niet tot een grotere oppervlakkigheid leidt. Als je denkt, ik kan het, en het, het blijkt ook dat je dat kan... Wat, welke betekenis heeft het dan nog? Oh ja, je kunt zeggen, betekenis, het is wat mensen ervan verwachten. Hè? Als je iemand hebt die heel gauw met een bepaalde mening komt... die zo duidelijk en, en met kort uh, gezegd ook is. Ja. De one-liners, zoals ze dat zeggen. Ja. Die hebben vaak heel gauw succes. Omdat mensen het toch uh, makkelijk te volgen vinden. En daar meteen, uh, maar misschien een kortstondig gaan. succes. Dat kan heel kortstondig zijn. Ja. Maar kijk, maar in Denemarken, dat duurde toch tien jaar. Hè? Ja. <laughs> ik geloof dat de luisteraar wel hoort, Had ik me er bijna tegen verzet. Zet dat het waar is, ja. <laughs> omdat er iets onsympathieks in bluffen zit. Dus ik heb er een moreel oordeel over. kan toch niet waar zijn, maar goed. Zonder moreel oordeel is er uh, geen mens volgens mij, hoor. <laughs> ik moet het niet zo laten blijken. Goed. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en vandaag dus met... Uh, Karel Louis en Stef Aupers. Bij elke ingrijpende gebeurtenis... die niet naar ieders tevredenheid verklaard wordt... duiken er verklaringen op... die berusten op een complottheorie. We kennen de voorbeelden. De moord op Kennedy. De maanlanding. De dood van paus Johannes Paulus. De eerste al 33 dagen na zijn aantreden. Ook dat kon toch niet gewoon een natuurlijke dood zijn. Of de vliegtuigen in de Twin Towers. Dat zou toch ook wel eens door Amerika zelf bedacht kunnen zijn. Socioloog Stef Aupers gaat er niet bij voorbaat vanuit dat die bedenkers... van die complottheorieën een beetje gek zijn. Nee, hij zegt, onze samenleving is een beetje paranoïde. Even, Stef Oudpers, even precies. Wat, wat verstaan we onder een complotdenken, complottheorie? Nou, een complottheorie is ja, uh, een theorie <coughs> waarin er uh, uitgegaan gegaan wordt... van een soort, uh, een soort sinistere, uh, niet waarneembare ander die uh, achter de zichtbare werkelijkheid, achter de maatschappelijke coulissen, uh, feitelijk en daadwerkelijk uh, de touwtjes in handen heeft. Een samenzwering. Een samenzwering. <laughs> ja, dat, dat, dat is een complot. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja dus, en, uh, en je ziet, kijk, het is, uh, uh, je ziet dus toch dat uh, uh, in de eerste plaats lijkt het zo te zijn. Ik bedoel, als het gaat om, om complotten, dan denk je al snel aan paranoia. En paranoia wordt al heel snel in verband ge gebracht met een, een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Dan, dan, heb je, dan leid je aan achtervolgingswaanzin? Ja. Nou, dat is natuurlijk van oudsher het idee. Hè? Ik bedoel, met name zou je kunnen zeggen... Ja. psychologen en psychiaters houden zich bezig met paranoia... en zien dat, dat staat in het DSM-4, als ik het goed heb. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Het DSM-4, dat handboek voor psychologen en psychiaters. Oké, okay, ja, maar dat hebben we hier niet liggen. Nee, dus. nee, nee. nee. Uh, maar dat, is dus, dat wordt altijd gezien als een persoonlijkheidsstoornis... Maar als socioloog uh, kun je eigenlijk zien... dat het steeds meer een soort van collectief verschijnsel is geworden. In de zin dat steeds meer uh, burgers... Uh, st sterk wantrouwende houdingen hebben... naar allerhande instituties, van de staat tot de wetenschap... tot de technici. En dat betekent ja. dat we ze niet vertrouwen. We vertrouwen de overheid niet. We vertrouwen onder andere de overheid niet. En, en hè, om, om, om een beeld te geven, van, je hebt het Sociaal Cultureel Planbureau die elk jaar of om een paar jaar een keurig rapport schrijft... onderzoek doet ja. naar de bevolking... daar vind je eigenlijk steeds meer en steeds vaker het idee terug... dat de burger zegt, met mij gaat het goed... maar met de samenleving gaat het slecht. Mm -hmm. He, dus met andere woorden... Uh, het is de buitenwereld die angstaanjagend is en waar het gevaar zit. Nou is het niet zo dat al die burgers paranoïde zijn... of geloven in complottheorieën, maar dat is wel een sterke voedingsbodem... He, dit wantrouwen voor het ontstaan van complottheorieën. Maar, maar zo'n... Uh... ...enquête die waaruit blijkt dat wij de overheid niet uh, vertrouwen... Mm -hmm. ...of waaruit blijkt dat wij onszelf um, wel behoorlijk op het pad vinden zitten... ...maar oh, de samenleving, daar gaat het slecht mee. Dat noem jij kenmerken van een samenleving die een beetje paranoïde is. Nou ja... In ieder geval, uh, dat is een, een, een aan paranoia grenzend wantrouwen, zou je ja. kunnen zeggen. Maar waar ik dus in het bijzonder in geïnteresseerd ben... Uh, is het feit dat, dat er uh, complottheorieën ja. bloeien op dat wantrouwen. Uh, Misschien mag ik toevoegen ja, dat, ja, dat, dat zonder die paranoïdie... Dat, je, dat, dat dat niet voldoende is. Want je uh, moet uitgaan van uh, de eigendunk waar we het net over hadden. En dat is een narcistische uh, verschijningsvorm. Hè? Mensen vinden zichzelf zo goed. Mensen die houden uh. ook van zichzelf. willen graag hun eigen prestatie op de voorgrond laten staan. willen zich uh, ook uh, gewoon laten, uh, laten zien uh, aan mensen. En die neiging van het narcisme... dat bepaalt ook voor een deel de paranoïdie van mm. de tegenpartij. Mm. Hè, mm. Dus het, de achterdocht, argwaan. Ja, ja. maar als, als mensen zeggen het gaat goed met mij... maar met de samenleving minder... Uh, het valt ook niet mee om te zeggen het gaat slecht met mij. Dat is niet zo gemakkelijk om te zeggen... ja, het gaat slecht met mij. Je probeert toch je best te doen en, uh, en je overeind te houden. Mm -hmm. Ja, wie wil nou een loser zijn? Dat ja, is toch een, een onaantrekkelijk ja. begrip eigenlijk. Ja. En aan de andere kant, denk ik, gezien alle berichten... Mm -hmm is het toch ook niet zo heel raar dat ze zeggen... met de samenleving als geheel gaat het nee, niet geweldig. Maar daar wil ik, ik bedoel, dat, dat vind ik ook altijd belangrijk om te melden. Kijk, dat is ook het lastige van het woord. Het begrip paranoia valt al heel snel. Ja. Maar wat ik dus juist niet wil doen in het onderzoek wat wij, wat wij doen... Uh, uh, willen wij dus niet... Gaan beweren dat daarmee de samenleving gekker wordt. en dat al die individuen doordraaien. Want je kunt net zo goed zeggen. het is gewoon een heel redelijk wantrouwen. Ja. Ten opziet, ten, naar, naar de overheid toe. Ja. En dus dus dat, hele, dat hele vraagstuk. van zijn deze mensen nou gek? of zijn ze normaal? Of, uh, hè, of is het nou rationeel of irrationeel? Daar wil ik voorbij. Wat je kunt vaststellen als socioloog. is dat het wantrouwen groeit. en dat er steeds meer complottheorieën. verhalen ja. over complotten. En dat is waar ja. het me om gaat. En wat ik daarbij belangrijk. Vind, uh, is dat je ziet dat uh, complottheorieën niet alleen uh, gegroeid zijn... maar ook dat ze van inhoud veranderd zijn. Oké, okay, voordat we daarop ja. ingaan. Die scepticis die, ja. uh, die we dan hebben, als je als je uh, complottheorieën vermoedt... Mm -hmm. die vind ik eigenlijk nog wel een beetje gezond, zou ik ja. maar zeggen. Dat ja. hebben we sinds twee eeuwen, sinds de verlichting ja. ook al ja. ingepeperd. Ja. Uh, ja. Vertrouw niet alles. Ja. Ja, Onderzoek ook... de zaak. Vertrouw ja. op je verstand ja. en niet op alles wat je zomaar hoort. Ja. Ja. Dat is ook zo. Dat is dus het strafrecht. Hè? Vandaar dat we een goed strafrecht nodig hebben. Het strafrecht is in feite een, een soort van uh, wantrouwende instantie ten aanzien van wat de, van de overheid, overheid ja. uh, kan of, of doet. Hè? En, en die dat, moeten ons beschermen tegenover. Die moeten ons beschermen. Die ja. moet het individu beschermen. Goed. Maar nu gaan we naar. naar de, want uh, dat wilde je gaan vertellen, Stefan Alpers, dat het complot, complotdenken een beetje veranderd is. Mm -hmm. Ja. En en wat dan? Hoe? Ja, dat, wat, wat er veranderd is, hè? Ik bedoel, dat punt is natuurlijk altijd als je zegt van de aandacht voor complottheorieën is gegroeid, zeggen mensen altijd en terecht. Maar complottheorieën zijn toch van alle tijden, en dat is natuurlijk waar. Uh, maar wat je ziet, dat is in ieder geval een van de stellingen in het onderzoek... wat wij, uh, wat wij gaan doen, uh, is dat er uh, vroeger complottheorieën altijd gingen... over een exotische ander. He, dus denk aan complottheorieën over, uh, over uh, joden, over moslims... maar bijvoorbeeld ook uh, uh, de communisten in de jaren 50 in de Verenigde Staten... He, onder het McCarthyisme. Mm -hmm. uh, dat was altijd een soort exotische ander die buiten de samenleving stond. En paradoxaal genoeg... Uh, zie je dat dat leidde tot een, uh, uh, tot een soort zekerheid. Want je weet wie die vijand is. Dus er is een duidelijke grens tussen wie wij zijn en ja. wie zij zijn. De exotische anderen. Die staan naar de poorten van onze samenleving. En dat is het gevaar. Maar die waren niet binnen onze gemeenschap. Die waren niet in onze gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Dat was in ieder geval een soort ander. Wat je nu ziet, je zou kunnen zeggen sinds de jaren 60... denk al aan hè, het verhaal rond, uh, rond de moord op JFK... Daar zie je eigenlijk steeds meer dat die samensweringstheorieën... niet gaan over de exotische ander, maar gaan over onze eigen moderne instituties. He, dus het gaat om inderdaad de staat die van alles uitvreten. Denk aan 9-11. Mm -hmm. De Bush administration heeft de bommen geplaatst. Ja. En het is niet Al-Qaeda geweest. Uh, het, het zijn de wetenschappers ja. die van alles uitvreten. Het zijn de bureaucraten en noem maar op. Het Stef... is niet meer de exotische ander, maar het zijn onze eigen instellingen. En Stef, zou je niet kunnen zeggen: ja, maar uh, juist die autoriteiten of de wetenschappers die we nu, nu, nu niet meer vertrouwen, hebben die niet dat exotische karakter? Misschien zijn dat voor ons ook wel rare mensen geworden. Mm -hmm. Ja, ja, precies. Dus, dus met andere woorden... Van het, zijn, het zijn die instituties die ja, dat ze niet zelf, meer herkenbaar zijn voor ons. Dat zelf is vooral, nou ja, daar, kijk, daar ligt, uh, daar, ligt een ver, daar ligt een verklaring natuurlijk. Eh, ligt Waarom dan, onze tijd zo gevoelig is voor ja, complotdenken. Ja, nee, daar ligt een belangrijke verklaring. Want het is, het is natuurlijk ook zo dat, dat, dat, dat complotdenken over de staat... en over de wetenschap en over de technologie... Uh, en over de media... dat heeft ook te, ma dat heeft ook te maken met... Het, bijvoorbeeld als je de staat neemt... met het veranderen van, het, uh, het, uh, van de staat. Hè? Denk aan een dorp in de jaren 50. De jaren 50 is wel zo'n lekker eikpunt uit, uit de vorige eeuw. Maar denk aan zo'n dor dorp... Voor jouw tijd neem ik Ja, nou. voor mijn tijd. Daar weet <laughs> ik natuurlijk niet zoveel van. Maar ik lees wel eens een boek. Uh, uh, en ik heb Swiebertje nog gezien en zo, dus dat is. <laughs> he, daar zie je dus dat, uh, dat de, de interactie met het bestuur. Ja, dat is een burgemeester, dat is een lokaal bestuur, dat is, dat is in het dorp. Die mensen, die mensen waren rechtstreeks aanspreekbaar. Die waren rechtstreeks aan, die kon je de hand schudden, die kon je in de ogen kijken. Nu is het bestuur uh, nationaal geworden, he, bedoel, uh, op landelijk niveau. Uh, Europees niveau, we weten wat voor verzet er is tegen het bestuur in Europa, dat het, mm -hmm. het bestuur verschuift naar Europa. En in toenemende mate is het mondiaal, dus voor burgers is het heel moeilijk doorgrondelijk geworden waar de machten zich bevinden, wie hier aan de truit, ja, truitjes strikt, etc. Je zegt hiermee, onze, onze machthebbers zijn niet meer herkenbaar voor ons. Mm -hmm. Ze zijn anoniem. Ze zijn anoniem geworden. En daardoor kunnen we ook meer over hen fantaseren. Precies. Je kunt zeggen zelfs onze nationale politici... die wij op tv zien. De vraag reist bij burgers... zijn dit nou deze politici die we wel kunnen zien... maar niet kunnen aanraken? Zijn dat ook gewoon maar marionetten van andere partijen? Van de Amerikanen bijvoorbeeld? Die mogelijkheden zijn allemaal geopend maar... met de mondialisering van bestuur. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen... Um wat er vroeger in achterkamertjes uh -huh. gebeurde, hadden we geen zicht op. Ja. Nu ligt alles bijna meteen op straat. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, wat uh, vreemder. Het is juist veel transparanter geworden. Ja, ja. Maar, dat is, maar dat is dus de paradox. dat Zelfs, het transparant, zelfs transparantie ja. kan in dit tijdperk opgevat worden als een teken of een symptoom van ultieme versluiering. He, kijk naar politici. Op het moment dat okay. de politici zeggen van... Uh, wij gaan het anders doen, wij buigen ons naar de burgers... dan wordt dat gewantrouwd. Dan wordt dat gewantrouwd. Dan denk ik, dat bedoelen ze niet recht, Precies. precies. Dus, en of dat nou wel of niet zo is, of er nou wel of niet transparantie is... daar gaat het me niet om. Dit is de manier waarop burgers daar vaak naar kijken. In veel gevallen. Je kunt Karel, die verantwoordelijkheid toch ook gebruiken. Ja, de, ik zag, zat even mee te denken. De individuele verantwoordelijkheid, daar wordt toch zo uh, vaak ook het accent uh, aan verleend. van uh, De individuele burger moet meer voor zichzelf opkomen. Mm -hmm. Hij moet uh, zelf proberen ook zijn eigen mm -hmm. weg te bepalen. En ik denk dat met die individuele verantwoordelijkheid... dat besef dat er is, dat je daarmee ook ver, ver, ver, vervolgens... Ja. meer argwaan kunt hebben ten aanzien van instituties. Ja. Omdat ja. instituties toch uh, buiten burgers, buiten mensen ja. uh, bestaan. Dat zijn... Ja. Als het ware van die symbolen geworden. Mm -hmm. ja. En daar kun je terecht, misschien wat uh, argwanend tegenaan kijken. Ja. Ik denk dat dat waar Ik denk ook dat het hè, Want de, de ene verklaring is, of een, een verklaring is dat die instituties veranderen, maar een ander is natuurlijk dat burgers zelf. Ook veranderd zijn. Hè? Waarmee de burger inderdaad verantwoordelijk gesteld wordt. Ja. Het ook belangrijk vindt om individueel te zijn. en autonoom een mening te vormen. Hè, dus je kunt ook anders stellen dat burgers en instituties uit elkaar gegroeid zijn. En dat heeft te maken met veranderende instituties. maar dat heeft ook te maken met veranderende burgers. Ja. Hè? Dus ja, aansluitend op wat u, uh, wat u beweert. Ja, eh, Karel Oei, uh, u bent psychiater, zei ik straks al. Maar wanneer wordt paranoïde denken ook echt. Je denkt, ja, maar dit is ziekelijk. Dit klopt niet meer. Nou, het is Kijk, ziekelijk. als de samenleving ja. zo is en wij een beetje ja. sceptisch... zijn, ja. vind ja. ik ons nog niet meteen ziek. Nee, maar ja, het ziekelijke zit natuurlijk in het feit... dat mensen moeilijk uh, terug kunnen uh, uh, corrigeren... wat ze wel of niet goed gedaan hebben. Dus het, het, het, zeggen, de correctiemogelijkheid is duidelijk verminderd. En dat heb je bijvoorbeeld in gevallen... waarbij mensen, andere mensen verdenken van iets... Een, een, een misdaad of weet ik wat, hè? Ja. En, en dat verder niet uh, gaan um, uh, na of dat allemaal wel klopt. Nou, ik lees wel eens van die verhalen, dat ik denk... en zelfs als ze bewijzen vinden dat het niet klopt... dan zeggen ze, ja, maar die bewijzen zijn ook gemanipuleerd. Mm -hmm. Wie zegt dat? Dat zeggen de mensen die dan in zo'n complottheorie geloven. Ja, ja oké, okay, maar dat past dus binnen hun... Maar uh, ja. een idee, of hoe je het wil noemen. Ja. Maar ik weet niet of dat een, een werkelijke paranoia is. Het kan ook best zijn, dat het, ik noem dat een functionele vorm van, uh -huh. van paranoia. Mensen uh -huh. hanteren vaak dit soort uh, wat, wat, wat patronen. Is het, wat is een functionele Functioneel vorm? Functioneel betekent dat het hen goed uitkomt in die situatie... bij die mensen, uh, in dat verband, in dat systeem, en op dat moment. En waarom komt het hen goed uit? Omdat het, hun, uh, omdat het bijvoorbeeld uh, economisch uh, een, een, een bepaald voordeel kan opleveren... of omdat het uh, publicitair bepaald worden, kan opleveren. Eh, of omdat het op een of andere manier hen beter uitkomt. Ja. En, en dat en... is toch een vorm van manier... wat je tegenwoordig makkelijker kunt krijgen... via deze digitale wereld die we hebben. Maar in hoeverre zijn die mensen uh, zich daarvan bewust... dat ze het op die manier gebruiken? Uh, sommigen wel, sommigen niet. Dat kun je niet in het algemeen zo zeggen. Hm. Mensen maken daar gebruik van en soms misbruik van. Ja. En dat heb je dus in de digitale wereld heel snel. Hè, dat allerlei uh, nieuwsberichten ook heel snel kunnen worden aangepast... heel snel kunnen worden gecorrigeerd. En dat is natuurlijk veel beter uh, op, op dit moment... of nu dan bijvoorbeeld 10, ja. 20 jaar geleden. Hm. Waar je een dag moest wachten voordat de krant iets moest corrigeren... of, of, of een weekblad een week ja. later pas hm. iets moest uh, rechtzetten. Ja. Uh, Stef je noemde de, de, de, de, de, um, de manier waarop het bestuur nu georganiseerd is. Zijn er nog meer oorzaken dat wij uh, een beetje... Paranoïde worden. Ja, eh, ik, ik blijf het lastig vinden. Hè, omdat het, het woord paranoia Dat lijkt. Ik, het, wat nogmaals. Wat voor woordzijde voor in de plaats? Nou het? ja, het gaat mij in de eerste en plaats. De het, het gaat me eerst eerste om, om wantrouwen. En ja. dat, de, even terzijde of dat een rationele of een niet-rationele reactie is. Maar ik doe on, voornamelijk onderzoeken naar de betekenis van die complottheorie. Okay. Ja. Hè, dat zijn verhalen die mensen vertellen. Je lag over ik niet de meteen uit concluderen dat onze samenleving nee, ziek is. Dat is, dat is. dat is voor mij. Want dit is heel lastig. Dit is, ik, voor mij zijn dit gewoon betekenis die mensen toekennen aan de wereld. Ja. En het is heel lastig om hierover te praten... zonder dat we het hebben over het rationeel, irrationeel. Dus dat zie je ja. voortdurend. He, voor mij is het hetzelfde als het onderzoek doen naar religie. Ja. Ik kan onderzoek doen naar religie... maar ik hoef niet te weten of God wel of niet bestaat. Ja. Dat is niet aan mij om te, okay. om te onderzoeken. Maar dat is hij. Er, is, er zijn natuurlijk een aantal verklaringen. Een andere is ook het kennisklimaat, denk ik. He, dus, dus, dus, dus één is ja, veranderende... Systemen en de verhouding tussen systemen en burgers. Maar een andere is duidelijk een veranderend kennisklimaat... waar je ziet ook weer dat, nou ja, uh, uh, neem maar weer de jaren vijftig van de vorige eeuw... een wetenschapper in een witte jas, uh, ja, dat was een autoriteit. Ja. Uh, uh, als het gaat om media, hey, neem iemand als Gbj Hulteman... die wist alles ja. over de situatie in de wereld en de burger geloofde dat... Uh, we, we hebben nu een kennisklimaat waarin absolute kennis problematisch is geworden. Hè, dus neem het voorbeeld van de wetenschappers. Uh, via de media uh, ziet de burger wetenschappers... Uh, en natuurlijk bestaat wetenschap bij de generatie van debat en discussie. Maar kijk naar Paul en Witteman, kijk naar uh, de wereld rijdt door... en er zitten klimatologen uh, die het oneens zijn over het broeikaseffect. Er zitten medici die het oneens zijn. En ze worden ook geselecteerd natuurlijk, omdat conflict interessant is. Voor is. dat soort programma's. Ja, voor dat soort programma's. Ja, Want conflict tussen wetenschappers is natuurlijk interessanter dan consensus. Ja. Hè, maar er is natuurlijk een heel consensusonderwijs. Maar dit is ook een belangrijke reden waarom burgers denken van... nou. Die mensen weten het ook niet. Zoals volgens mij in NRC Next uh, vorige week stond. Uh, wetenschap is ook maar een mening, wordt er dan beweerd. En dan volgt de reactie... Ja, dan hebben wij er ook nog wel een paar. Ja, ik vind het ja, interessant, ja. Uh, dit, uh, dit voorbeeld. Want uh, een week of wat geleden had de president van de Academie van Wetenschappen... Uh, Robert Dijkgraaf uh -huh. ook benadrukt dat hij zichzelf ook als wetenschapper... meer een soort mol uh, vond uh, die uh, ondergronds allerlei gangen uh, verder uitging... Als, ja, ja. Ja, uh, ja. Ja. graven voor zichzelf, voor zijn eigen systeem... maar daardoor ook minder toegankelijk werd voor die buitenwereld. Ja. En dat doen in feite alle wetenschappers die dus verder hun eigen specialisme uh, uitdiepen ja. Ja. de grond in, in plaats van naar boven, Precies. naar die wereld om ja. zich heen. Ja, ja, ja dat is een goede en... met die voorjaar. Ja. Dat is, en, dat, ja, ja. en hij vond dat we meer met elkaar die dwarsverbanden moesten hebben... Mm -hmm. hè, van, tussen de wetenschappers. Ja. Maar uh, elk gedrag levert blijkbaar ook een soort voordeel op... als we nou naar de samenleving kijken. Stefan Vauwpens, je bent socioloog. Mm -hmm. wat, wat levert dat complotdenken de samenleving op? Hoe nou ja, verandert het de samenleving? Nou ja, het is, het is, ja, wat levert het de samenleving op? Dat, dat, dan moet ik praten in termen van: wat is dat winst en wat is het verlies? Mm -hmm. eh, de, de, ja, eigenlijk zijn dat morele beschouwingen waar ik me eigenlijk min mm -hmm. of meer uh, bij. Dat, de, ik bedoel, daar, daar stel ik me bij. Ik onderzoek het verschijnsel. Ik zie het als een cultureel verschijnsel. Uh, en maar of het goed of slecht is. Even, ja. Ik kan ook godsdienst onderzoeken. Toen dacht ik: is dit ook niet een soort zingevingsvraagstuk. Nou ja, dat is ook fascinerend. Kijk, die, die dimensie zit er natuurlijk ook in. Hè? Uh, toeval bestaat niet. Everything is connected. Dat zijn uitspraken die een complottheoreticus snel ze doen. En een complottheoreticus neemt niet snel genoegen... met de vaststelling dat iets toeval is. Hè? Om een nee. voorbeeld te geven, bij, uh, bij 9-11... en bij de, de, de, de, de aanval op de Twin Towers. Daar zijn bijvoorbeeld allerlei... Ja, dingen die niet kloppen, die ik die, die, die niet, niet kunt begrijpen. Zoals bijvoorbeeld. Er zijn paspoorten gevonden van de daders. Dat kan niet, wordt er dan gezegd. Ja, dat is onmogelijk, ja. want dat moet onder die berg brandende kerosine volledig okay. verpulveren. zijn. Er gebeuren natuurlijk maar, gekke dingen. Maar in het, in, het, in het idee van de complottheoreticus is dat toeval, is geen toeval, maar daar zit al snel intentie achter. En dat, ja. is, dat past natuurlijk, zou je kunnen zeggen, in een soort van magische manier van denken over de wereld. Ja, ja maar dat, dat, dat... dat heeft dan toch behoefte aan een. Alsof je behoefte hebt aan een hogere macht. Het mm -hmm. is niet allemaal maar toeval, ja. er zit een sturend beginsel achter. Ja. Nou ja, dat is een van de, ook een van de hypotheses die wij, uh, die wij in ieder geval ook onderzoeken. Ja. Uh, of het zo is dat mensen die minder uh, religieuze dekking hebben, om het maar zo te zeggen... minder ja. uh, onderdeel zijn van een religieus zingevingskader of geloven in een god... Ja, of die meer bevattelijk zijn voor dit soort ideeën, uh, ter compensatie... Maar dat moet je nog onderzoeken. Maar dat moeten we nog onderzoeken. En uh, tenslotte, waarom ben je er zelf zo in geïnteresseerd? Ik ben geïnteresseerd in, uh, ja, in de manier waarop mensen zin geven... en hoe dat verandert door de tijd heen. He, op het moment dat traditionele zingevingskaders wegvallen... dan wordt er gezegd, ja, dan vallen mensen in een soort vacuüm. Dat is niet zo. Mensen creëren allerlei nieuwe verhalen en die, wil ik graag, of die willen wij... als, als cultuurzuidslogen graag onderzoeken. Goed, dankjewel, je Stefan ja. Blijf aan tafel. Uh, wij gaan naar muziek luisteren. We hebben hier een man en een vrouw. Ze noemen zichzelf Miss Molly en Me. En het zijn Helge Slikker op Banjo en Marlijn Weerdenburg... met een heel klein samballetje. En ze gaan een ongelooflijk vrolijk nummer voor ons spelen... Upside Down. So it seemed she found the right one. So it seemed to be just fine. But in fact he was een gambler. In all these secret things at night She, she found, found out and had to face him with, him with everything he'd ever done It was beyond It imagination But he turned a thousand pages into none She's wandering across the universe and she can't get down She loves him, she hates him, and the world is upside down, down, oh upside down. Shut uh en Helge Slikker onder de naam Miss Molly and Me. En ze zongen Upside Down. Ik zei van tevoren een ongelooflijk vrolijk nummer. Nu ik er naar luister, denk zo vrolijk was het misschien niet eens bedoeld. Maar ik krijg er een heel fijn gevoel van. <laughs> Hartelijk dank. U luistert naar Pavlov, waarin ik praat met cultuursocioloog Stef Aupers... en forensisch psychiater Karel Oei. En Karel Oei, u hebt afscheid genomen van de Universiteit van Tilburg. U bent niet alleen forensisch psychiater... maar ook psychoanalyticus en groeps- en gezinstherapeut. Nu breinwetenschappers in deze tijd zoveel aandacht krijgen voor hun onderzoeken... en wij steeds meer onder de indruk raken van de kracht van ons brein... die ons leven bepaalt, moet ik u toch de vraag stellen. Past psychoanalyse nog wel in onze tijd? Ik denk juist nu. Eh, ik, ik kan het misschien een beetje toelichten aan het volgende. Eh, er is eh, een heel eh, goed boek eh, de laatste tijd verschenen... van collega Dick Swaap en het gaat over Wij zijn ons brein. Ja. ja. En ik zou eigenlijk... Eh, tegenover wil staan. Wij zijn ons onbewuste. En dat heeft te maken met het volgende, dat... Uh, het brein is natuurlijk iets, uh, laat ik zeggen, uh, celletjes. Het heeft vorm, het heeft een bepaalde substantie. Wat uh -huh. onbewust is, ongrijpbaar. Wat, wat is het onbewuste? Het onbewuste is datgene wat we allemaal in onze geest hebben, ieder van ons, u en ik. En wat een soort kluis vormt van alle mogelijke uh, gevoelens, emoties, verlangens, uh, wensen, uh, ideeën, uh, fantasieën en ga zo maar door. Die wij in feite normaliter niet zo graag. Hardop willen zeggen. Of kunnen we er zelf invloed op hebben? Op dat onbewuste? Kunnen we het zelf helpen vormen? In principe niet, maar we kunnen daar iets mee als we daar moeite voor doen. En het heeft te maken met dromen, mm -hmm. het heeft te maken met onze versprekingen, het heeft te maken met uh, impulsieve handelingen. Dingen die we doen waarvan we denken: ja, waarom heb ik het nou gedaan? Hoe is dat nou mogelijk geweest? Mm -hmm. Dat is een begin van iets, van contact met het onbewuste. De... Is het iets anders dan wat Freud het onderbewust noemde? Onderbewust is het andere stukje bewustzijn... namelijk eh, wat eh, oproepbaar is als we daar moeite voor doen. Okay. Eh, het voorbewuste net zo... Maar het onbewuste kunnen we niet oproepen. Dat is. Ja, eh, toch zei u in als we goed luisteren naar onze dromen. Of... Ja, dat kunnen we alleen maar oproepen aan de hand van onze dromen. Maar eh, wie van u, misschien u en ik, hebben daar soms eh, last van, van dromen. of juist eh, leuke dromen gehad. Maar hoe kun je dat weer oproepen? Je vergeet het zo vaak. Ja. En dan weet je alleen meestal. maar. Meestal vergeet je het, dan denk je. Nou, ik weet dat ik erbij was. maar welke mensen daar nou waren. Nou, misschien nou, onbekende nou, ja, gezicht, weet ik allemaal niet goed ja. meer. Nou, ik het, droomde onlangs dat ik ontbeet met Hitler. Wat zegt me dat nou? Uh, nou, dat zegt niks. Oh. Uh, tenzij, tenzij u allerlei uh, mooie invallen krijgt... als ik u dat vraag, terwijl u bij mij op de bank ligt... en ik achter uw bank... Eh, nou, u luistert en u... Maar zo oh nee, behandelt u uw patiënt? Echt liggend op de bank? Liggend op de bank. Zoals we die bank nog kunnen zien staan op de berggassen in Wenen. Bijvoorbeeld Siebert Freud. Bijvoorbeeld, ja. Maar die is daar toch mee begonnen met liggen op de bank? En ja, vertelt dus, u mij is, uw dromen? Ja, bank? dat is een beetje halfzittend. Ja, ja, ja, Soms bij on is het helemaal uh, liggend. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. En, en dan, dan? Bent u dan op dat moment in contact met dat onbewuste? Van de Sommel, man Sommel. of vrouw die bij u op de bank ligt? Ja. Soms wel. En het heeft te maken met inderdaad indrukken die ze dagelijks opdoen. Ja. Eh, van de dag zelf. Maar, vaak ook op het moment zelf. Hè. Maar hoe krijgt u toegang tot dat onbewuste? Nou, doordat ze dingen wel of niet zeggen. Kijk, dat heeft te maken natuurlijk met het moment. Eh, ik kan daar allerlei voorbeelden van geven. Maar dan, dan nog heeft het weinig eh, substantie. Want mensen moeten natuurlijk toch wel in zo'n situatie het gemak hebben om dingen te vertellen. Ja. En uh, ik kan het bijvoorbeeld vertellen aan de hand van een voorbeeld... wat ik had ten tijde van mijn praktijk als forensisch psychiater. Er was een man, er was een verdachte. En die wilde uh, iets vertellen. Maar hij deed dat op een, laat ik zeggen, zo aarzelende manier... dat mm -hmm. ik dacht, nou, er, er is iets aan de hand met hem. En die man had bekend dat hij, uh, bij, de, uh, bij de officier dat hij een moord had gepleegd. Dus hij vertelde... Uh, weinig erover, waardoor ik zei van nou, het, ik snap het niet goed, uw verhaal. Waarop je vervolgens zei, nou, eh, misschien is dat wel zo... want ik, ja, ik weet niet of ik het moet vertellen. Nou, waarop ik zei, ja, dat ligt natuurlijk aan u. En eh, als u niets vertelt, dan zal ik het ook opschrijven... en dat eh, aan de rechter geven en aan de justitie. Eh, maar als u het niet wil dat ik het doorgeef, zal ik het ook niet doen. Ja. En dat was voor hem het moment dat hij... Wel op een of andere manier doorsloeg. En dus iets ging vertellen over wat eigenlijk gebeurd was. Ja, maar u, u kwam er op het spoor doordat hij op die bank lag. En iets ging vertellen wat er eigenlijk geheim had moeten blijven. Dat geheim had wat, moeten wat, blijven. Wat, wat in het onbewust had moeten blijven. Ja, precies. Ja. Maar wij zitten nu samen te praten. Heb, hebt u nu contact met mijn onbewuste? Dat eh, weet, weet ik niet. Ik weet niet eens, ik weet niet eens euh, of, of, of u daar zelf iets mee heeft. Maar als ik u zo zie en spreek, dan denk ik niet op dit moment. Nee. En, en is dat omdat ik hier een, een, een rol van de interviewer heb? Ik moet, ik moet ja. echt bij de les blijven. Ja, precies. Ik, ik moet ook nog denken, Stef Aupers wil misschien hier nog wat van ja. zeggen. Ja, bijvoorbeeld. Maar u, u moet natuurlijk meer regie gaan houden. He? Ja. Waar mensen meer regie gaan houden, da kunnen ze niet goed vrij associëren. Dat is uh, wel een punt. Ah. Ja, je moet je echt overgeven aan het moment ja. en aan de situatie en niet uh, jezelf allerlei gedachten al inbeelden van nou moet ik dat gaan vertellen of dat ja. moet ik dat gaan zeggen. Goed, maar dat, dat contact met ons onbewust, wat levert ons dat op? Nou, dat levert het voor zeker, uh, in zekere mate een soort zelfkennis op. En dat gebeurt niet in één keer. Daar moet je echt heel lang over doen. Uh, ik heb er zelf zes en half jaar over gedaan, dus het, uh, dat duurt soms uh, een tijd. Oh. En. Hoe, hoe, hoe weet je dat zo precies? Ik heb er zes en een half jaar... Op, op nou, beginne. ik heb zelf zes en een half jaar in analyse ben ik geweest. Leeranalyse. Dat, uh, in, dat in, moet in voordat twee... je psychoanalyticus mag zijn. Uh, ja, dus moet een je leer- een jezelf... opleidingsanalyse. Ja. Maar dat heb ik in twee periodes gedaan. Dus drie en 3,5 en jaar. Ja. En, uh, omdat ik ging verhuizen tussendoor. Maar hoe wist u toen... Nou, nou heb ik zelf toegang tot mijn onbewuste. Is dat, hoe, hoe, hoe herkent u dat? Nou, dat herken je door de manier waarop je alert kunt zijn... op het moment... dat je dat je dat wil. Uh, dat je iets wil uh, presteren en dat ook lukt. Ja. Dat je doelen stelt die je ook uh, uh, haalbaar uh, vindt voor jezelf... maar ook dat je het haalt. Hm. Uh, er zijn vele mensen die ik heb uh, gezien... en met wie heb ik gesproken, die geweldige plannen hadden. Ja. En, en alleen maar voor een derde tot stand brachten. En uh, ja, dan denk ik, hey, kennelijk is het toch iets... wat niet helemaal klopt met wat ze graag wilden bereiken... en datgene wat ze bereikten. Je zou dus kunnen zeggen... Die kennen zichzelf niet goed genoeg. Die kennen zich voor een deel niet helemaal, zou ik bijna zeggen. Of uh, denken dat ze het wel weten, terwijl het niet zo is. Ja. Stef Hopers. Ja, ik, ik ben nieuwsgierig. Ja. Is het uw idee? Want ik bedoel, er is natuurlijk heel veel kritiek inderdaad op de psychoanalyse. En als ik het goed heb, is het zelfs uit het ziekenfonds uh, gehaald. Ja, en dat ja, het is en dat het allemaal te lang duurt en daardoor te ja. duur is. Cool. Uh, maar tegelijkertijd, zegt u, het levert heel veel zelfkennis op... en dan gaan mensen ja. beter functioneren. Tegelijkertijd heb je, en, is het een enorme booming business... van allerlei soorten zelfhulpboekjes die heel poppy <laughs> zijn... en die beloven ja. dat met het lezen van zo'n boekje alles opgelost is... Ja. Maar hoe kijkt, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe u daarnaar kijkt. Is, dat, is het mogelijk dat er inderdaad een shortcut is... naar het, naar het, naar het onderbewustzijn? Of dat het echt een hele lange periode moet vergt? Nee, dat is dit niet. de enige weg tot, nee. tot zelfkennis? Nee, helemaal niet. Uh, de, u kent het verhaal van Maler, hè, de beroemde uh, componist... Ja. die dus in de problemen zat. Uh, en met zijn werk, en met zijn productiviteit... en met zijn relatie met zijn vrouw. En uh, hij was dus hier in uh, Nederland... en uh, Freud was toen uh, ook een voor een congres. En ja. toen hebben ze... op het strand hebben ze, geloof ik, in twee of drie uurtjes... met elkaar een stukje analyse gedaan. Mm -hmm. Zeg maar. En Marlouw zat echt in de problemen. Ja. En, dus je mm -hmm. kunt ook in één keer... in een zitting van een aantal uren... bij wijze van mm -hmm. spreken, toch een end verder komen. Ja. En ik zeg dus niet dat al die jaren nodig zijn. Maar ja. het gaat er in feite om... dat de hulp die er nodig is... dat je die kunt krijgen. Mm -hmm. en, en dat hoeft dus niet altijd jaren te zijn. En is het onbewuste altijd eerlijk? Of kan je ook... Ja. <laughs> de boel een beetje belazeren. Mm -hmm. Van dit komt. Contact... Natuurlijk. Ja, uh, dan zeg ik, als je de regie houdt. dan, dan, dan is de kans dat je jezelf belazert heel groot. Mm -hmm. Dus en het vergt echt overgaaf. Je moet, je moet overgaaf. En je moet vooral dus uh, je mm. losmaken. Onafhankelijk zijn, onafhankelijk gedrag. Daar bedoel ik dus mee. Van hey, wie losmaken? Uh, van alles. Van geld, uh, van uh, spanningen, uh, van mm -hmm. relaties. Uh, uh, uh, van uh, problemen. Maar spreekt u nu over uh, loslaten in het dagelijks leven? Of op het moment dat, u bij u, dat ik bij u op de bank lig? Precies. Op het moment dat je daar ligt, dat je daar volledig je, ja, los kunt maken van die, uh, al die problemen van het dagelijkse uh, doen en laten. Ja. En dat is niet iedereen gegeven. In het begin zeker zal dat een probleem zijn. En daarom duurt het ook een tijd hè, voordat je helemaal tot rust komt. Ja. Ja. En dat kan dus soms een half jaar duren. Iedere dag, vijf keer per week, voordat je jezelf helemaal kunt overgeven ja. Ja. aan die situatie. Dat... En, en is het inzicht en wie je bent, die verworven zelfkennis... is dat voldoende om uh, weer beter te gaan functioneren? Of heb... Ja, voor mij wel. Ik, ik, ik ga nee, niet iedereen. geval nee, U hebt patiënten, u weet dat. Ik, nou ja, ik heb een aantal patiënten die het heel goed doen. Hè, maar, ja, maar die zullen het waarschijnlijk niet tegenover u zeggen. Hè, want dat is altijd het probleem. Dat ja, zullen ze niet zeggen? Dat, ze, dat het hun goed gedaan heeft. Waarom niet? Dat, dat weet ik niet. Kijk, dat ik het mag zeggen... Is Als ik een uh, polsbreuk heb gehad en die chureur heeft ja. het goed hersteld... dan zei ik, uh, nou ja. meneer Bakker, goed gedaan. Ja, uh -huh. klopt. Nou ja, ze zeggen het wel tegen mij... maar niet tegen, tegen een wildvreemde. Uh -huh. En waarom? Ja, omdat namelijk met de, met de analyse toch iets aan de hand is. Uh -huh. Namelijk, het heeft iets met je eigen gemoed te maken. Met je eigen ziel. En uh, wie van ons wil en durft zo makkelijk zijn ziel open te leggen... voor een wildvreemde? Uh -huh. dat, dat zie ik niet iedereen doen. Uh -huh. En uh, ik heb het ook moeten leren. He, en allerlei kleine Maar spreekt u hier over schaamte? Dus het is schaamte, schuld, uh, oh. uh, angst uh, voor afgaan, angst voor afwijzing. En dat in deze tijd waarin iedereen lijkt wel... alles over zichzelf te willen ja. communiceren... via ja, dit, tweets en sms'jes ja. en weet ik het allemaal. Ja, dat, is, dat heeft te maken met graag gezien willen worden... en graag uh, geciteerd uh -huh. willen worden. Ja. He, dat heeft een narcistische kant natuurlijk. Ja. En uh, de eigen verantwoordelijkheid. Ze zeggen ook van, kom maar op, uh, ja. vertel me iets van jezelf. Ja, ja ik, ben, ik, ben, ik, vraag, ik vraag me ook af, is het niet zo dat hele idee van zelfkennis, wat zo, zo centraal staat ook in onze samenleving, zeg ik dan maar weer als cultuursocioloog, ja. uh, is, uh, is dat nou, je zou ook kunnen zeggen, als je een beetje een, beetje een kritische analyse hebt, dat, dat, dat voortdurend aansturen op jezelf kennen en je kent jezelf nooit genoeg, want er is altijd wel weer een diepere laag die je kunt aanboren. Uh, leidt dat niet ook uiteindelijk tot zo'n soort samenleving waarin iedereen inderdaad voortdurend alleen maar met zichzelf die emoties aan het tonen is en dat mensen uh, in plaats zou je kunnen zeggen van gewoon handelen. Uh, dat ze alleen maar emoties hebben. Ik moet er ook wel lachen. Ook in combinatie met het eerste bericht. Ja. wat hier naar voren werd. Ja. En dat je goed presteert. als je vooral een bluffer bent. Ja. Ik bedoel, je kennelijk hoef je jezelf niet goed te kennen. om goed te presteren. En misschien ben je ook wel gewoon gelukkig. Ja. als je jezelf niet goed kent. Dat vraag ik me gewoon af. Nou ik ja, ja dat... het geluk is er natuurlijk. Hè. 80% van de Nederlanders. vindt zich gelukkig. Vindt uh -huh. zichzelf gelukkig. Ja. Nou, dat vind ik prima natuurlijk. Uh -huh. Maar <laughs> dat, is prima. Mij, voor, dat is voor mij niet zo interessant. als behandelaar. Uh -huh. Want ik heb veel meer interesse voor die 20%. die zich uh -huh. niet zo gelukkig voelt. Ja. En daar gaat het dus om. Ja. Hè? Dat is met al die dingen zo. Uh, de dokter is er niet voor de gezonde, maar voor de meer zieke. Hè? Mm -hmm. en, uh, dus het, het feit dat je dus zelf uh, kennis krijgt, wil niet altijd zeggen dat je gelukkiger wordt. Mm -hmm. Er zijn ook gevallen bekend die juist ongelukkig werden. Mm -hmm. Doordat ze meer van zichzelf te weten kwamen. Ja, ja. En omdat ze zichzelf zo uh, miserig vonden ja. door meer zelfkennis, kan dat natuurlijk ook misgaan. Ja. Precies. En, ja. Dus ja. Dat, is, dat heeft een voor- en ze, Ja, dat, nee, dat ik, ja. Maar het gaat erom dat degene die zichzelf echt willen kennen... op een, mm. op een authentieke ja. manier... Hè, en die dus ook iets in hun leven willen... meer dan alleen maar het oppervlakkige, mm. hè, wat je alleen maar ziet. Want er zijn een heleboel dingen die je niet ziet... Ja, en die mm. ook interessant zijn, of die je niet weet... en toch van belang kunnen zijn. Mm -hmm. maar, um, en dat uh, maakt het ook het interessante. Ja, in uw afscheidsreden pleit u, meer, uh, pleit u voor meer aandacht... voor de rol van het onbewuste. Um, blijkbaar zijn wij dus oppervlakkig levende wezens geworden... dat u daarvoor moet pleiten? Uh, nou, uh, kennelijk speelt het geld een grote rol. En dat, dat, dat zei Freud al in zijn tijd. Hè. Geld heeft natuurlijk te maken met emotie. En waar geld, veel geld is... is er weinig emotie. En waar minder geld is... is er meer emotie. Dus dat heeft met, met, het is een soort paradox met elkaar. Een soort evenwicht wat je met elkaar hebt. Hmm. Naarmate je ontzettend veel geld hebt... kun je minder voelen. En mensen die minder voelen... hebben dus ook minder gewetens. Hoe komt dat? Uh, omdat... Nou ja, je hebt ervaring, hè? Je, je, je, gaat uit, je, je gaat uit en je gaat op reis. En het was fantastisch. Ja, en dan stopt het. En dan zeg je, van, wat heb je nou allemaal meegemaakt? Nou, de zon was prachtig. En het was heerlijk weer en we hebben lekker gegeten. En we hebben mooie muziek gehad. En och, uh, ik heb weer een paar uh, nieuwe vriendinnen of vrienden opgedaan. We, worden, we worden materialistisch Precies. en het uh, heeft niet een diepere indruk in ons Just, achtergelaten, die toch, ons verandert. Maar toch is dat ook in strijd, als ik even mag inbreken. Zeker, ja. Stefan. Toch is dat ook wel weer in strijd, juist, heel erg met, met veel uh, nou ja, sociologisch onderzoek, waarbij ook, je bijvoorbeeld allemaal van die, uh, van die theorieën, die ook wel, he, die ook empirisch uh, getoetst zijn, waar, waarin verondersteld wordt, ja. gebaseerd volgens mij ook op die maslow pyramide dat we in toenemende de Precies, dat, dat we naar een, een postmaterialistische samenleving gaan, waarin nu meer dan ooit. Um, nou, uh, geld niet zozeer belangrijk is, maar zelfontplooiing, zelfverdieping, zelfverrijking. Ja, dat is een dus, ideale piramide. Ja, nog. maar je zou kunnen zeggen, dus als u zegt van. Er zou meer aandacht moeten komen aan het onderbewuste. Dan is mijn antwoord zou zijn van... ik denk dat er geen periode is en plaats is... waar er zoveel aandacht is aan de diepere binnenwereld... als onze samenleving. Nou, meer. Ja, je zou bijna zeggen, er is meer hoop. Laat ik het zo zeggen. Hm. De filosofische praktijken die bloeien. Hè? Ja. Er komen steeds meer ja. euh, bloei... Ik heb een paar patiënten die euh, ook filosoof zijn. En die hm. dus meer willen leren van euh, de psychoanalyse. Om ook in hun filosofische praktijk wat nuttiger te kunnen zijn. Dus het ene heeft met het andere te maken. En ik zeg ook niet dat het nu alleen maar uh, ellende is. Natuurlijk nee. niet, maar <laughs> maar uh, uh, u beschouwt het eigenlijk als een opdracht voor de mens... om zichzelf te leren kennen. Ja, dat ja. lijkt me wel. En welk inzicht heeft u het meest geholpen? De eindtune loopt, u mag geen referaat meer houden. Nee, nee, nou ja, het inzicht dat je altijd moet terugkijken naar waar je mee begonnen bent. En dat je dus wat je ook bereikt hebt in het leven of in het leven wil bereiken. Dat je, dat je jezelf blijft en dat je een stuk van jezelf ook met je meedraagt. Waar je ook zit en wat je ook denkt te kunnen doen. Mag ik je hartelijk danken. Karel Oei. En ik dank ook Stef Aupers. Dit was Pavlov op 17 september 2011. En luister, misschien wilt u reageren. Misschien bent u wel eens een psychoanalyse geweest... en denkt, nou, daar wil ik toch eens iets over vertellen. Of bent u zelf een complotdenker? U kunt ons mailen. Mail dan naar pavlofradio.ntr.nl. Zo dadelijk natuurlijk het nieuwsbulletin En dan na het nieuwsbulletin is er langs de lijn. En wij zijn er pas zaterdag weer. Maar dan zijn we er ook weer echt. Kwart over zes. Heel graag tot dan en voor nu een fijne avond. Informatie, educatie en cultuur. Weet u hoe het komt dat het hier zo goedkoop is? Belastingen denk ik. Lage belastingen in de Europese Unie tijdens een enorme crisis. Dat kan alleen in Luxemburg. Luxemburg is altijd attacked en is altijd de bad boy van de Europese Unie. Luxemburg. Het land van het goed bewaakte bankgeheim. Brussel willen vanaf. Maar is dat wel een goed idee? Een reportage uit het Groot Hertogdom. Bij Bureau Buitenland. Morgenavond tussen 7 en 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen. Een bank die bijvoorbeeld investeert in kunst en cultuur, in biologische landbouw, in zonne-energie. Een bank die gezond rendement koppelt aan een eerlijke samenleving. Er is een bank die net zo denkt als jij en daar kun je nu mede-eigenaar van worden. Investeer in een duurzame toekomst. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Fascinerend en genadeloos goed...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 je denkt, Wat kosten erkende verhuizen.nl? Dit is Radio 1.